De winst van ING is in het derde kwartaal ruim een kwart lager uitgekomen dan vorig jaar. Netto-winst daalde tot 371 miljoen euro. De oorzaak is een afschrijving van ruim een half miljard euro op het verzekeringsbedrijf in de VS. Zonder die afschrijving zou de winst sterk zijn gestegen. Het bankbedrijf van ING presteerde sterk. Daar steeg de winst voor belasting van 250 miljoen tot anderhalf miljard euro.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 Voor de kust van Mexico zitten 4500 mensen vast op een cruiseschip. Het kwam stil te liggen na een brand. Sindsdien zijn de motoren, toiletten, airconditioning en telefoons buiten gebruik. Helikopters bevoorraden het schip. Het duurt nog zeker een dag voordat het naar Mexico is gesleept. Het cruiseschip is bijna 300 meter lang en 13 verdiepingen hoog. Bij het stadhuis in Amsterdam hebben zo'n 200 mensen de kristallnacht herdacht. Dat was vannacht 72 jaar geleden dat de nazi's in Duitsland onder meer synagoges in brand staken. Ook werden joden die nacht mishandeld en vermoord. Kristallnacht bleek het start zijn voor de jodenvervolging door de nazi's. Het weer vanochtend af en toe regen, maar vanmiddag wordt het overal droog en een graad of 7. Morgen opnieuw fris aan de kusten buien en opklaringen. Dit was het NOS Show.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 Feelings are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 de liefde, wat een zonde. We zijn het allebei, maar willen het niet zijn. Ik ben mezelf niet, al die jaren nooit geweest. Ik ben de schoenmaker bij de verkeerde leest. Ik Laat het de zon zijn, oh laat het het strand zijn, laat het de zee zijn, laat mij iets doen nu waardoor je mij nooit meer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 To find. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk, it ain't the job you got that keeps me satisfied.